Schot, God, verdomme nee, niet doen. No, no, no. Onze zeventiende politiequiz wordt een succes, hè, jongen. Alles krijgen we daar in Galmaarde. Een zaal, manschappen. Het is een fantastische ploeg, hè, de lokale van het Pajottenland. Zeg, wat gedaan met dat jong. Ik moet mij concentreren als ik rij, hè. Nou, dictator. Je weet toch nog waar je rijdt, daarom, hè? Ik heb niet gedronken, hè. Hm? Ik rijd van Galmaarden naar de A8. We hadden eigenlijk heel in Halle kunnen vergaderen, hè. Binnen een kwartier zijn in Halle, oké? Okay? Ja, als onze collega's van zo'n Pajotel laten heeft niet te lang trekken, hè. We te controleren, zeg. Kijk. Een combi en twee van die lichtgevende matrakken. Hoe moesten die niet mee vergaderen over de politiequiz? Een beetje respect, he, inspecteur De Koning, dat zijn collega's. Ja. Heeft er even iemand te wel gedronken? Ik, ik twee puntjes. Ik ook twee. Ik twee limonades. Die combi ziet er zo raar uit. Goedenavond, Goedenavond heden, mevrouw. Goedenavond. Goedenavond. Nee, wilt u even uitstappen, alstublieft? Roept u niet controle van de wagen? Collega's, we zijn van de federale. Hey, Hij is is de hey, we de... Hey. We moeten uw wagen controleren. Wil staan! Controleren? En daarvoor sturen we ons uit onze auto. Ik ben hoofdinspecteur Van Deun van de federale gerechtelijke politie. En dit zijn mijn collega's taps en De Koning. Hier is met een badge. Mag ik die van u zien? Dat is een echte Goed, dekking. Je hebt die stoot terug. God. In de auto direct. Ik stop hem. Oh. Misschien doen we die stomp zitten in. Even de lichte doen. Wil jij ons stoot? Laat mij hieruit. Stil zitten en zwijgen. En nu wegjassen. zijn is er kwijt. Thomas, stil zitten, zeg ik. Allee. Allee. Ah. Ah. Gaat het? Ja, moet wel hè directeur. Ça va, ça va. Ik Het uh, slachtoffer had geen identiteitskaart bij zich. Geen legitimatie als politieagent. Hij werd in de post getroffen. Zo te zien door een kogel van zwaar kaliber. Ja, dat waren nepflikken en directeur. Die combi is ook namaken. En, en die een andere zogezegde agent. Die er met Sam in onze auto vandoor is. Die had een uniform aan dat ze nu niet meer dragen. ik ja. van de doden verspreiden we een foto. Ook in een opsporingsbericht op de televisie. En wat de ontvoerder van inspecteur de koning betreft reken ik een beetje op jullie fotografisch geheugen. We zullen het proberen met een robotfoto. Jullie hebben hem gezien. En dan staan we nog voor het raadsel van de schutter. Die heeft niemand gezien. Hij moet inderdaad geschoten hebben van achter de combi zoals jullie aangaven. Maar waarom? Ja, directeur, in de eerste plaats willen wij Sam terug. Ja, de actie is gestart van de. Alle mogelijke eenheden werden ingezet. Haar signalement werd verspreid. Twee helikopters zoeken naar jullie wagen. Maar s'nachts is de kans kleine, dat weten jullie. Ja. Dat is mijn gedoofde lichten vertrokken. Die kan al 200 kilometer ver zijn. Goed. Uh, ik zet morgen een nieuw team op deze zaak. Want, uh, ja. Maar dat kunnen we niet maken, directeur. De koning is onze collega. Wij werken mee. Ja, oké, okay, oké. Okay. Uh, maar dan wel onder mijn rechtstreeks bevel. En ik ga nu eerst wat rusten. Eerst werk morgen de robotfoto. Oké. Okay. Waarom stoppen we? Wat gaan we doen? De uit. Doe u uw schaal uit of ik giet u uw kop eraf. Voor uw ogenbinden. En stevig. Jij, jij bent niet goed bezig. Oké, okay, de handboeikjes. Ah, oh, nee! Kom op! Nee. Allee, voilà. Het zit de stevig vast. Best, Voor als je nog een keer zotte gedachten krijgt, hè? Maak u geen illusies ze Ze zijn mij nu aan het zoeken. Lang zullen gij niet meer rondtoeren. Uh. Ah. Waarom stopt je? Waar zijn we? Dat gaat er niks aan. Uh. Voilà. Nu hangt de netjes aan mij vast. Nu gaan we uitstappen. Kom. Hé, hey, hé. Hey. Dat is mijn kant, hè. Uh. Ik doe mijn zeer. Hij komt, meekomen. Ah, papa. Ah. Ah. hier hij me af. Maak mij die een blinddoek af? Doe maar, veel zult u toch niet zien. Oh, dat is hier pikdonker. Niet vallen, hè? Ik kom. Mijn zaklamp. Jezus, dat is hier allemaal over vallen. Van wie is dat hier? Dat weet ik niet. Kom. Jij komt hier zo maar binnen. Schat, je moet zoveel vragen niet stellen. Hé! Hey. Ah. Je gaat me toch niet aan die chauffage vastmaken, of wat? Blijf zitten, kom. Nou. Voilà, nu nog een beetje elektriciteitsdraad rond uw enkels. Dat heb ik altijd bij mij. Sorry, hoor, maar ik kan echt geen risico's nemen. Ik moet nog weg. Maar eerst dat flik kost uittrekken. Ja, je hebt geen echte flik, dat dacht dus ik al. Ah. Het is gewoon jouw uniform. Proficiat, dat heb je goed gezien, hè? Allee, tot straks dan maar. Hé, hey, je laat mij hier toch niet zomaar achter. Help! Hey, heb de verdomme al de loop van een revolver in je schoolsmoeltje gevoeld. Hey? Oh. Trouwens, roepen heeft hier geen zin. Ik zit hier in the middle of nowhere, oké? Okay? niet aan toe te voegen aan een straatse kerel. Gewoon gezicht met een snorke donker haar. Heb jij nog iets van mij? Huh? Nee, niks. En, lukt het? Is al nieuwsdirecteur. Ja, van de onbekende schutter natuurlijk geen spoor. Maar ze hebben jullie auto al teruggevonden. Gedumpt in de Dender in Roosdaal. Ik heb daar verscherpte aandacht gevraagd. De lokale onderzoekt alles wat verdacht is. En de wagen wordt natuurlijk getakeld. Misschien levert het sporenonderzoek nog iets op. Die kans is heel klein. Hè. Die auto ligt waarschijnlijk al uren in het water. Oh, Wacht, dat is om zot van te worden. Ik hoop dat ze nog leeft. Hè. Rudy hangt het klein kind niet uit. hè? Goed, uh, ik stel voor dat we om te beginnen die robotfoto verspreiden. Oké. Hoor zijn jij zo lang geweest? Het is, het is al ochtend. Ik ga shoppen. Je hebt pizza mee, en cola, en nog van alles, wat toiletgereven en zo. En ik kom, ik zal de winkels losmaken. En één hand. Met twee handen. Nee, nee, één hand. Hier, neem een stuk pizza. Oh, ik heb honger. Oeps. Ik kan niet eten met één hand. Allee, kom. Wacht, ik, ik zal uw hapjes in uw mond steken. Maar waar komt dat? Van zo'n night-and-day-shop, aan een benzinestation. Durf jij dat nu nog naar binnen? Ja, moest wel, hè. We hadden toch eten nodig, of niet? Trouwens, we weten nu dat ik die uh, valse flik ben, die vannacht een auto heeft gepikt. Mijn collega's hebben nu gezien, dat is genoeg. Mij niet nerveus maken, hè. Voilà. Bon, ik ga slapen. Moet slapen. Slaap. het is niet dag, hè? Ik ben al 36 uur wakker. Ik slaap tot morgen vroeg. En jij, je slaapt bij mij. Maar blief, ik slaap niet bij u. Je snapt het niet. Ik zal u niet aanraken, hoor. Ik ben een gentleman. Maar ik wil dat je aan mij vastgeboeid bent terwijl ik slaap. Ik ben niet naïef, oké? Okay? Kom. Ah. Nu onze rechterarmen naar elkaar. En dan gaan we op onze linkerzijde liggen in lepeltjes houding. Ja, maar kunnen we niet gewoon naast elkaar liggen? Goed gezien. Maar dan heb jij één hand vrij. En ik weet niet wat die hand doet terwijl ik slaap. Maar nee. Ah, nee. Kom. Hier. Nee. In lepeltjes houding, zeg ik u. De slachtofferidentificatie identificatie kent nu de identiteit van slachtoffer. Het gaat om Mark van Spang. En dat is wel degelijk. Een politieman, hij werkte bij de algemene reserve van de politie in Brussel, een blank of strafblad. En toch staat hij daar s'nachts samen met een paar gangsters auto's te pikken. Dat had toch geen steek. Hm. Nou, stel nu eens dat hij door anderen gedwongen werd om te stelen. Stel dat de schutter hem het zwijgen heeft opgelegd, toen bleek dat jullie rechercheurs waren. Nou, dat is een mogelijkheid. Goed, uh, ik wil een volledige backgroundcheck van Mark van Spang. Zijn jeugd, zijn familie, alles. Hoofdinspecteur? Ja? De ouder om mevrouw wil u spreken. Dag, mevrouw Van de Wege, dag, dag. Nelly Nelke. ja, Nelleke. Wat heeft u ons in deze zak te vertellen? Eh, wel, ik heb je dus, eh, dus een foto gezien van die een dode politieagent op ja, televisie. Ja, eh, wel, dat was diezelfde jongen die nog geen jaar geleden bij mij geweest was. En wat kwam hij doen? Dat, dat was op een avond, hè, meneer. En ze belde naar mijn voordeur. Zo? So? Eh, was er dan nog iemand bellen? ja. Ja, ja, ja, ja, nog een andere agent, ja. Ze zegden dus dat ik drie maanden tevoren in alle geflitst was... ...wegens overdreven snelheid. Maar dat ik nooit mijn boete betaald had. En, en ze duwden mij het papier onder mijn neus. Deze hier, Alsjeblieft. Oh, maar dat is geen officieel document, hè, mevrouw. Ja, maar ja. En, en wat hebben we toen gedaan? Ze zeiden dat ik direct moest betalen. 500 euro, alsjeblieft. Anders zou er een rechtszaak van komen en dan zou ik mijn rijbewijs kwijtraken. En u heeft betaald natuurlijk. Ja, ja van eigen van meneer. Ja, had u dan niet in de gaten dat er iets niet klopte? Ik twijfelde. Maar ik was bang, hè, voor mijn rijbewijs. Op mijn leeftijd krijg ik dat van zijn leven niet meer terug. Ja, we doen alle dagen boodschappen met mijn auto. Ja, en die, die andere agent, hoe zag die eruit? Uh, aber, die was ook jong. Ja, ja zo'n jaar of 25 pijsje. Die, die was uh, ja, nogal groot, donker haar en een moustache. Zo'n zo beetje gelijk als u, hè, meneer. Ja. Mevrouw, zouden we u mogen vragen om onze robottekenaar nog een paar tips te geven? Oh, dat, dat is van eigen stad, ja, ja. Dank ja. u wel. Hmm. Lijkt hij hier een beetje op? ja. Ja, maar zijn, zijn gezicht is niet zo rond. Iets magerder. Ja, zoiets, ja. En, en hij had bredere jukbeenden. Ja, Ja, en, en uh, zijn, zijn moustache, hè, dat was toch iets fijner. Ja, oh ja. Hij had zo'n heel dun ringbaardje zo. Ja, ja. Zoiets? Ja, oh, dat is niet te geloven. Zeg, dat is hem. Maar dat is oude vaar toch. Benad toch? Ja, mevrouw van der Wegen, ik denk dat u ons goed geholpen heeft, u woord ja. beschikken. Dank u wel. Allee, dat is goed. Um, heren, um, goed. nog een prettige dag, hè? Dank u wel. Ja. En Rij voorzichtig, hè? Ja, ja, zal niemand keren. Laat die foto overspreiden, Rudy. Hopelijk hebben we nu meer geluk. De mijne dan? Al mm. oh, de hele nacht op uw linkerarm slapen, dat gaat toch niet? Sorry, meisje. Kan echt niet anders. Ik kom. Ik zal u even losmaken. Oh. Oh. Oh. Oh. Wat zit er in uw binnenzak? Een boek, om straks te lezen. Ik moet naar het Ik hey, Doe maar. Daar is de badkamer met toilet. Je kunt u daar ook wassen. Maar niet schrikken van de viezigheid, hè? Jij kent dat hier wel goed, hè? Nee. Waarom? Uh -huh, zomaar. En niks proberen, hè? De helaasheid der dingen die ik hier verhulst. Is het goed? Hè? Huh? Is het goed, het boek, vraag ik. Natuurlijk. Je moet het ook eens lezen. Ik ben er bijna door. Nu al. Ik heb hier nog iets gevonden. De kapelletjesbaan. Alhoewel, ik heb dat al gelezen. Mooi. Ik lees alles. Al wat toen ik nog een kind was. Kom maar, hè? Die nog prijs hebben. Aha. Hier, de robottekening matcht bijna perfect met een foto uit de databank. Het gaat om Nolle Zwartenbek. Hier. Zwartenbek, dus een naam om schrik van te krijgen. Verdomme, dat is die een type die Sam geschaakt heeft. Nou, ja, Hij heeft gerechtelijk verleden. Jeugdrechtbank. Dan later is hij veroordeeld tot een jaar voor enkele diefstallen. Ja. Daarom weten we nog niet waar hij zit, hè? Nee, Romein, maar de man is getrouwd. Meccara Donkers, 23 jaar. Ze wonen in Dendermonde. Misschien kan zij meer vertellen. Kom, en laat de flipper het parket van Dendermonde verwittigen... dat wij daar iemand ondervragen. Ik wil geen vodden dit keer, hè? Ja. Mevrouw Verdonk, u bent echtgenote van Arnold Schwarzenbeck? Uh, ja. Hoofdinspecteur van Deun van de Federale Gerechtelijke Politie... en dit is mijn collega inspecteur Dams. Mogen wij even binnenkomen? Ja, tuurlijk. Kom maar. Het is toch niks aan mijn man, hè? Waarom vraagt u dat? Ja, ik weet niet. Als de politie aan uw deur staat, is dat toch meestal niet met goed nieuws, hè, meneer? Ah, uw man is dus niet thuis? Uh, nee, hij is al sinds gisteren op reis voor zijn werk, uh, samen met zijn baas. En wie is zijn baas? Meneer de kwant uh, Een garagist in Aalst. Nolan is daar mechanicien. ja. Ik wist niet dat de automechaniciëns op reis moesten voor hun werk. Ja, nee, niet echt. Maar meneer De Kwant neemt hem soms mee op prospectie naar buitenland. Zo, Duitsland en zo. Nee. Uh, om autovrakken te keuren. Hè? En als het goeie zijn, kopen ze die en maken ze er hier nieuwe van. <lacht> ja. Zo, hè? bijna nieuwe. Ja, zo. Ja, ja. Zeg, uh, en nu zit hij dus in het buitenland met zijn baas. Mm. Weet u waar? Uh, nee, nee. Hij heeft gistermorgen gewoon gebeld dat ze dringend moesten vertrekken. Want dat er waarschijnlijk zaakjes te doen. waren. Ze blijven maar een paar dagjes weg. Mm -hmm. Heren, kan ik jullie helpen? Hoofdinspecteur Van Deun van de Federale Gerechtelijke Politie... ...en dit is mijn collega inspecteur Dams. Dag. Hm. En u bent meneer... Uh... Raoul de Quant, patron. Ah, u, u bent er dus toch? Waar zou ik moeten zijn? De vrouw van Nolle Zwartenbeck vertelde ons zo net... ...dat u gisteren samen met Nolle op prospectie bent vertrokken. Wat is dat nu voor zever? Ik ben gisteren helemaal niet met Zwartenbeek op prospectie vertrokken. Van mij trouwens af wat hij ziet, als nu al een tweede hij dat hij afwezig is. Dat is niet normaal. Maar goed, uh, wilt u nog iets weten? Meneer de Kwant, heb je nooit het gevoel gehad dat Nolle Zwartenbeek bezig is met. Uh, ja, met. Uh, illegale zaakjes? Absoluut niet. En als het het geval moest zijn, vlog hij aan de deur. Hier gebeurt niks illegaals, heren. Je mag alles controleren. Boeken, stoks, douanepapieren. Ja, bedankt later misschien, meneer de kwant. Bedankt. En liefst niet te ver weglopen, want we kunnen u nog nodig hebben. Goedendag. Ja. Oh, ga hier nog lang lezen? Ik hoor hier rot. Ja, wat wil je doen misschien? Kunnen we niet een beetje losmaken? Die handboeien zijn een echte foltering. Nee, je weet dat dat niet kan. Zit jij altijd met je neus in de boeken? Ja. alleen als ik niet moet werken tenminste. Hm. Zo gefascineerd door literatuur? Hm. Weet je, ik, ik zou dat ook kunnen, denk ik. Schrijven? Hm? Waarom hebben we dat dan nog niet geprobeerd? Ja. Bij ons thuis... Hm. Allee, dat, dat is hier. Mijn thuis is hier. Ik dacht het dan? Ja, hier werd dat niet echt geapprecieerd. Mijn pa was een dakwerker. Een dikke stielman, die veel poen verdiende. Hij wist dat ik van boeken hield, maar uh, hij lachte mij er altijd mee uit. Dat is niets eens een echte vent, zei hij altijd. En s'avonds, als hij zat was, dan was het nog erger. Dan begonnen mijn moeder en mijn zussen ook te traiteren. Leeft hem nog? Nee. Hij is tien jaar geleden gestorven. Mijn moeder is met ons naar een huis in Aalst vertrokken. Dit kon ze echt niet, niet meer zien. Ze heeft het volledig laten verkrotten. Allee, jong. Weet je waarom ik heb leren stelen als kleine? Om gerespecteerd te worden. Want wie dierf te pikken, verdiende het respect van de bende. En nu pik ik nog, maar voor het geld. Ik heb al drie auto's gestolen. Ik had bijna genoeg om een heel jaar te kunnen stoppen en te schrijven. Maar een de derde keer is, uh, is Mark gesneuveld. Mijn goede goede maat. Dat is uh, die gast van gisteren, Mark? Mm -hmm. Ja. Mark deed alles voor mij, alles. Hij was wel agent, maar uh, ik vroeg hem om auto's te stelen. En hij deed het. Want ik ben die egoïs geweest, hè. Zeg maar. Weet jij wie dat er geschoten heeft? Nee. Weet je wat, hè? Ik denk dat jij beter schrijver zou worden. <laughs> weet je wat? Vannacht mocht... Uh... Naast mij slap. Nolle. Alsjeblieft, niet wakker worden. GSM, Nolde Wil je de CD direct vragen om dat nummer te lokaliseren? Oké, okay, een beetje geduld, hè? Geduld? Ik, ik lig hier wel naast een tip in het bed, daarom, hè? Wat ah, Bel nu gewoon. Blijf aan de lijn, hè? Ja. Hallo, CTI? ik GSM. Waar is binnen GSM? Ach, goh, goh, Jij goh, Je hebt gewoon gebeld om aan te geven waar meer mee getaafd. Godverdomme. Kom hier. Ah, ah. Ah, nee, wil ik het niet doen. We moeten hier weg. Kom op. Kom op. Ja. Kom voorzichtig. Kom op. Voorzichtig. Als ik me niet beheerste, hè, dan schoot ik me op verdomme. Nee, niet doen. Zet de i's, dan doe dat. is het Oké. Okay. Hoe ziet eruit, zeg? Nolle Zwartebek. Hij is veel bloed aan het verliezen. Maar ik denk niet dat het erg is. Het is een schamschot. Hij stond met, zijn alleen met mijn pistool te zwaaien. Ik wilde dat afpakken, maar toen ging er dat schot af. Doe man, m'n lucrum, het is goed, meisje. Het is goed. Rudy, maak haar eens los. Hé, hey, van madame. Hoe is het? Ja, zo was Meneer Zwartebek. U staat onder arrest voor autodiefstel en ontvoering van een politiefunctionaris. We laten u nu naar het ziekenhuis brengen, maar ik kom u zeer snel weer verhoren. Kom maar, let's go. Kom. Ah. Kom. kom. Ik heb zeker een uur lang in verschillende richtingen gereden. Dan heb ik Sam. Sorry, sorry. Voor u is de altijd inspecteur de koning. Hè? Als die geeft. Hou ik goed. Dan heb ik haar naar het oude huis van mijn moeder gebracht in Kerkske. En dan ben ik met uw wagen naar de bocht van de Dender in Roosdal gereden en ik heb hem in het water geduwd. En waarom moest jij gaan stelen? Jij verdiende toch goede brood? Het is klein begonnen. Mark van Spang en ik ik droeg zijn oud politieuniform en hij zijn nieuwe. En we gingen oude mensen afpersen. Nou, dat verhaal ken ik, ja. En toen beloofde Raoul de Kwant ons het grote geld als we als nepflikken auto's wilden stelen. De kwant hield telkens de wacht achter de combi. Twee keer is het gelukt. Eén keer in Noord-Frankrijk en één keer in Dardenne. Tot we dan op u gebost zijn, in het Pajottenland. En ja, wie heeft Mark van Spank doodgeschoten? De kwant. Hij is de moordenaar. Ja. <hums> Dans. Kom mij ophalen. We gaan naar de garage van de kwant. We gaan hem oppakken. En breng een huiszoekingsbevel mee. Er rijdt iemand weg. De Quant, blokkeren, Rudy. Oké. Okay. Nou. Jij kunt het uitleggen aan de flipper, hè? All right. De Kwant. Zeg, kunt je niet zien waar je rijdt? De Kwant, ik arresteer u voor moord op politieagent Mark van Spang. Is dat een grap of wat? Meekomen, de Kwant. Nu. Hey. Ah. Het heeft geen zin om te ontkennen, de Kwant. Het moordwapen werd bij u thuis gevonden en enkel uw vingerafdrukken staan erop. En ook op de kombi waren ze achter verschool. En er werden nog kruissporen op uw kleren gevonden. En een getuige bevestigd dat u klaar stond achter de kombi. Ja. Wat moest ik doen? Hm? Ik verdien al jaren grof geld met auto's winnen. Ik ben nooit tegen de lamp gelopen. En nu ineens riskeer ik verraden te worden door twee medewerkers. Ik heb van Spanje neergekraald, ja. En zwart Bik was er ook aangegaan. Dus die is gewoon politiemadam van jullie niet in de weg had gelopen. De kwant. Ik ga je nu buiten, want ik voel dat er anders ongelukken gaan gebeuren. Je hebt nu zeker geen zin in een pintje in de kluis, zeker, Sam. Oh, ik weet niet. Hm. Het is wat rust nodig, denk ik. Ja, dat is normaal, hè. Als je juist aan de boze wolf ontsnapt, zei het gelijk roodkapje. Boze wolf. Ja, misschien had hem nog wel een goede kant ook, zeker. Ja, je wordt ontvoerd in een halve jaar en straks zijn er nog verliefd op ook. Hm. Hm. Het is al goed, hè. Verliefd, niet overdrijven. Ja, kom, we zijn weg. Ja.